Honderden mensen zouden worden vermist en een onbekend aantal mensen is om het leven gekomen. Door de vloedgolf die na de doorbraak ontstond... werden zes dorpen in de omgeving van de Dam getroffen, meldt het staatspersbureau. Zeker 6600 mensen zijn daardoor hun huis kwijt. De premier van Laos is afgereisd naar het getroffen gebied. Lokale autoriteiten hebben om noodhulp gevraagd, zoals voedsel en water en medicijnen. Over de oorzaak van de dambreuk in Laos is nog niets bekend. Vorig jaar is er een recordaantal natuur- en milieubeschermers vermoord. Volgens de Britse milieuorganisatie Global Witness moesten zeker 200 natuurbeschermers hun werk met de dood bekomen. De slachtoffers zijn meestal mensen die hun leefomgeving proberen te beschermen tegen mijnbouw of houtkap. De daden zijn vaak paramilitaire of veiligheidstroepen van overheden. Ze blijven bijna altijd onbestraft. Bij de bosbranden in Griekenland zijn zeker 50 doden gevallen. Het Griekse Rode Kruis meldt dat bij de kustplaats Mati... meer dan twintig lichamen zijn gevonden van mensen... die aan het vuur proberen te ontsnappen... maar daar niet meer op tijd in slaagden. Eerder werd al melding gemaakt van zeker 24 doden... vooral mensen die in hun huis of auto overvallen werden door het vuur. Op een parkeerplaats langs de A16 bij Zevenbergse Hoek zijn vanochtend in een vrachtwagen acht migranten aangetroffen. De chauffeur belde zelf de politie omdat hij al vermoedde dat er mensen in zijn trailer zaten. Ze zijn alle acht meegenomen om te worden ondervraagd. Het weer, veel zon en tropisch warm. Aan de kust is het iets minder heet door een verkoelende wind van zee. Ook de komende dagen veel zon en zeer warm. De temperatuur kan oplopen tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.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 een hittegolf, ja, ze zeggen het. Dus uh, temperaturen van 30 graden. En het houdt in uh, het advies om uh, gemiddeld uh, 2 liter water minimaal te drinken. Ook al heeft u geen dorst, gewoon water blijven drinken is erg belangrijk. En eigenlijk tussen uh, 12 en 5 uh, het liefste in de schaduw blijven. Want uh, het schijnt dat je met een kwartier al kan verbranden. Ik zou gewoon lekker in de schaduw blijven. Misschien in de tuin. Misschien eh, als u een airco heeft of een ventilator lekker erbij zit. Houden de ramen dicht. Is het advies overdag wel een ventilatie. En pas eh, als het zonnetje weg is of in de schaduw is. Dan de ramen allemaal openzetten en de hele nacht open U hoort horen muziek als opening van Louis Davis met weet je Nog Wel Oudje. Een opname 1928. En de volgende artiest zijn de Makkers. Een Nederlandse band uit West-Friesland ons Blij als een kind, kleine Sonja, Wintertijd Marianne en QQ kwamen in de Veronica Top 40. En de grootste hit van de makkers was namelijk de Zomerzon. En die kwam tot de vijfde plaats in de Veronica Top 40. En tot de zevende plaats in de Daverende 30. En nu hoort ze nu de makkers met Zomerzon. Geunen, ko speel mij iets voor. Toen speel mij het lied dat ik het liefst O zwarte ziege. Leer je het goed besef, is zo'n droom voorbij. Maar in de herinnering, lief ook een droom soms voort. Als na jaren je en oud lieve hoort, o's oh, Zie van Saskiaan Serge met Zomer in Zeeland. En daarvoor Willy Alberti, samen met Johnny Jordaan... met O. Zwarte Zigeuner. En de volgende artiest is geboren in Amsterdam. Op 26 december 1942 is een Nederlandse zanger en acteur. En zijn echte doorbraak kwam in 1970. Toen deed hij mee aan de musical Salvezen. En kwam hij in contact met Lennart Nijg. En Nijg besloot een aantal nummers voor hem te schrijven. En samen met wij de groot ...deden ze dat om uh, zijn carrière weer op uh, gang te brengen. En in mei 1973 kwam de eerste vrucht van zijn samenwerking. Namelijk Jan Klaassen de Tompetter... ...kwam de hit, uh, hitparade in. En hij besloot een aantal nummers voor hem uh, te schrijven. En uh, ja, de volgende werd dagzuster Ursula. En daarna volgden nog een paar bescheiden hitjes... ...met Marielle en Hees Speelman... En hierna kwam zijn waarschijnlijk bekendste hit uit... Malle Babbe, een nummer dat uh, De Groot ook zelf regelmatig zou gaan spelen... tijdens concerten en na de albums in de uren van de middag. En kijk hoe het morgen wordt bij de Eveneens door De Groot geproduceerd. Weinigde de twee hun samenwerking en hij bleef betrokken... bij de carrière van de tekst van uh, de artiest als tekstschrijver. En we hebben het natuurlijk over, u uh, hebt het al gehoord... Rob de Nijse. grote hit Malle Babbe. En nu hoort u Rob de Nijse met Het Werd Zomer...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 Na de winter kwam zo gauw, koude maanden zonder jou, maar misschien vergeet je mij, want zomerliefde is zo voorbij. Brieven zijn ook nutteloos, komen toch. Wordt verleden tijd want zomerliefde is zo voorbij, zomerliefde die verdwijnt met de bladeren van een boom. Als de eerste sneeuw verschijnt, is dat het einde van een droom. Dus neemt mijn plaats Want de winter is zo koud Iemand die je warm maakt En die misschien ook van je houdt Maar als jij soms anders wil Wacht ik op jou tot april Dan ben je weer bij mij En ging zomerliefde niet voorbij you've Wij maken honing heel de dag. Iedereen die loopt weer met een lach. Elk jaar getij dat komt er zonder spijt. een warme zomerwind. Wolken maken in de lucht een lint. Kinderen die spelen, je op straat. Een vlieger staat te dansen in het blauw. Stil is het op straat, de nacht komt gauw. Het is de zon die ons vader Abraham met Zomertijd. En daarvoor uh, Mike Verdreg met uh, Zomerliefde. En de volgende artiest is geboren in Vellingen. Venuturen. Ik weet niet of het goed uitspreekt, maar uh, het was de 16 augustus 1938. Een in België wonende componist, muziekproducent en zanger... met een kenmerkende Hese stem. Op zijn tiende verhuisde hij naar België. En zoals veel gemigreerde -E -E Italianen werkte zijn vader in de steenkolenmijn van Waterschijn. Dat, uh, dat was in Genk. Granata wilde tegen zijn zing van zijn vader een ander leven, namelijk als muzikant. En al heel jong speelde hij accordeon in een eigen orkestje. De International Quartet. Hij toerde met zijn groepje in Belgisch Limburg rond met zijn successhow Manuela. En al 18-jarige componeerde hij zijn eerste liedje met dezelfde titel. Maar geen enkele plaatsmaatschappij had interesse. Dus bracht de granaten dit uit in eigen beheer, gesteund door een dancing-eigenaar. Dat er twee kanten aan de 45 toerenplaat waren. granaten voor de beest zijn er haastig wat zinnetjes neer. En wegens tijdgebrek werd het er afgemaakt met oh, oh, no, no. En dat werd Marina. En u hoort hem nu met een iets minder bekende hit uit 1972. Rocco Granada Met zomersproetjes. Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen gewoon voor jou een gouden troon Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon Betekenen voor jou een gouden troon broertjes. Door de zomerzon bij Zo gespaard Ieder je is een keer. Klein, wil ik een ofnar zijn Ook wel een prins als hij het wil is op mijn jachtterrein. Want een mooi droomkasteel Met bloemen en priëel Zo'n broncureel is origineel Dus het kost niet veel Dan is de prins gelijk Die duizend broedjes rijk Waar ik nu dag en nacht naar kijk Ja, ja, ja, paars voor prinsesjes Diamanten voor een kroon Betekenen gewoon voor jou een golden tron. ja ja, ja, barens voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen voor jou een golden droom. kroetjes, Door de zomersonwegerspaard. Zo en kroetjes. Als je die spruitjes ziet, hoor je een wiegelid. Maar kleine prinsjes en prinsesjes zijn er nu nog niet. Die komen later wel, als ik een wieg bestel. Dan is het leven voor ons samen verder kinderspel. Die bloepjes in de knop hebben een mooie pop. En let maar op, een spruit en kop. Ja, ja, ja, paren voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekent gewoon voor jou en God. Ja, ja, ja, paarens voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen voor jou een golden throne. Het la, la, la, la, la, la. Nergens is het leven zo fijn Is het leven zo fijn de tijd van de leer Met Zandvoort uit Zandvoort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 Het was aan de bloem die het lukte, het vrijen in het gras. Ik zie nog vaak in gedachten het strand waar wij lachten, maar jij bent nu niet meer bij mij. ik had toen heel Dat was Ria Valk met Waar zijn de zomers? Nou, we hebben ze gevonden. Al een paar weken veel droogte en heel veel zon. En dan nu uh, vanaf vandaag uh, ook nog eens een hittegolf. Temperaturen van 30 graden. Tussen de 25 en de 30. Maar ik geloof de komende drie, vier dagen dat we gewoon 30 graden kunnen verwachten. En het is al behoorlijk uh, aan de warme kant. Dus gelukkig hebben we in de studio een... een, een ja, een... een, een, een, een, een, een een erco. Nou ja, erco, hè. In ieder geval, muziek. Daarvoor zit u natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Het programma Zandvoort uit Zandvoort. Daar neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook met deze dame, Helena Madeleine Helen van Capelle. Geboren in Hilversum op 13 mei 1944. Nederlandse zangeres die als een van Capelle... Vooral bekend is geworden met het liedje naar de Speeltuin. En daar werd ze gewoon letterlijk even geluk voor achtervolgd. En uh, ja. Naast het kinderliedje naar de Speeltuin uh, nam Helentje van Kapelle ook nog het nummer Meisje Klein op. Dat was samen met Annie de Reuver in 1955 volgde nog een hitsingel het Tuintje. Ongeveer twee jaar na haar doorbraak verdween ze uit de publiciteit. En in de jaren zestig werkte ze in de platenzaak van Max van Praag. De Max van Praag Plater Special uh, Huis. Pff. En eind jaren 60 ging ze bij Philips werken. Begin jaren 70 werkte ze onder andere als re receptioniste voor een hotel in Parijs. En ze trouwde in 1972 met een Frans Antilliaan uit de Guna Lopa. Zo op in Parijs een restaurant met cabaret. En in 1973 was ze nog één keer op televisie te zien in een programma dat terugblikte op de jaren 50. U hoort er nu, Helentje van Capelle.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 Verband. En dan gaan we naar de spieltein. En we wippen en we draaien en we schommelen en vee tot we misten. Licht van de wit, valt zijn tanden door zijn lip. Hij brult als een wilde, als papa zijn verbinden wil. Lien rijdt in de molen rond, jankert als een jongen. Want ze willen eruit en de ding dat staat niet stil. Heeft mama een ronde bui en is papa niet jelui? Nou, is Tot de misselijk van het draaien... En...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 Zit in een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 Je had het zo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 En over een strand Jouw mooie ogen en je lach Hadden mij toen op die dag Gevangen en meteen een hart aan jou verband. Ja, dat waren de heikrekels met de natuurlijk Zandvoort aan zee. En daarvoor Lubandi met We Gaan Naar Zandvoort. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje gemist hebt of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne middag en vergeet niet genoeg water te drinken. Minimaal 2 liter per dag, ook als u geen dorst heeft. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Johnny Jordaan. Maar het geeft mij maar Amsterdam. Maar eerst die Johnny Jordaan tezamen met Tante Leen. Met Amsterdam. Zelfs het woord klinkt voor mij als muziek. Ik zeg nog een hele fijne week. En tot ziens. Met bomen, verliefde die dromen Een beeld dat verschijnt bij het woord Amsterdam De dam met zijn duiven, de haringers snuiven De bent eetbraaf zijn uitsmijterhand De De Kalverstraat lopen, een ijsje gaan kopen En liet in de straat door een accordeon een zonnig terrasje, die geeft met haar klasje Een jochie is blij met zijn mooie ballon Amsterdam, voel me al snel het slaan Bij je orgel dat klinkt in die oude Jordaan Alleen Amsterdam, brengt me steeds van mijn stuk Met zijn charme, plezier en geluk Vierement in de straat op het plein ik de topwit van nu of een heel lang refrein. Heel de dag reist een weesje bij mij. En ik loop voor het de week in mijnzelfde.